In de opvangplaatsen voor mishandelde mannen hebben tot nu toe zo'n 200 mannen een plek gekregen. De 40 opvangplaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaan sinds 2008. Er zitten slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en eerwraak. Er zijn ook mannen bij die door hun familie worden bedreigd omdat ze homo zijn. De opvangplaatsen voor mishandelde mannen blijven tot zeker eind volgend jaar bestaan. Bijna de helft van de buslijnen in de drie grote steden dreigt door bezuinigingen te verdwijnen. Dat blijkt uit een doorrekening door de steden en minister Schultz van Hagen. De omstreden aanbesteding van het OV levert met 20 miljoen euro veel minder op dan gedacht. De rest van de 120 miljoen aan bezuinigingen moet nu komen uit een duurder openbaar vervoer. Ook moeten worden gesneden in het busvervoer omdat de exploitatie daarvan duurder is dan die van de tram en de metro. De websites van de Wereldomroep zijn weer toegankelijk voor bezoekers vanuit Saoedi-Arabië. Ze werden enkele weken geleden geblokkeerd. Bezoekers van de site werden doorverwezen naar een Saoedische overheidssite... waar toestemming kon worden gevraagd om de informatie van de Wereldomroep in te zien. De Wereldomroep denkt dat de blokkering te maken had met de publicatie van een video op hun Arabische site... waarop te zien is hoe een Saoedier een Aziatische gastarbeider mishandelt. Het weer vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of negen. Zocht ons in het noordwesten wat regen, maar in de middag steeds meer zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een Vlaamse journaliste en schrijfster... die gespecialiseerd is in Iran en dus ook veel weet van de islam. Maar in haar nieuwe boek Vuurige Tong... beschrijft ze hoe het katholieke geloof haar grootouders en ouders... voor altijd het zwijgen wist op te leggen... ook toen God al in stilte vertrokken was uit het West-Vlaamse dorp van haar jeugd. Hier is Anne de Kramer. Uw presentator is Frank van der Linden. Anne, wat is een mémé? Een mémé is een uh, Vlaams, Frans eigenlijk ook, woord voor grootmoeder. Ja. Oma. Ja. En, en hoe is het als een mémé op sterven ligt? Ja, voor mij was het tot nu toe ongetwijfeld het... Uh, het droevigste moment van mijn leven. En het eerste moment waarop ik echt wist wat verdriet met een mens kan doen. En ik was pas veertien. Dus, ja. Waar waren jullie? Uh, we waren in het ziekenhuis. Ze lag in het ziekenhuis. Ze had, uh, ik geloof, twee maanden daarvoor haar heup gebroken toen ze was gevallen. In haar uh, ja, bejaardenflat. En, uh, het was een woensdag en de examens waren net gedaan voor mij. ja, ik heb in mijn boek geschreven, het was alsof mij had gewacht om te sterven, want ze vond het heel belangrijk dat ik goed studeerde. Ik moest altijd de beste zijn en de eerste en de meeste punten hebben. Nou, dat wou jij zelf ook. Dat wou ik zelf ja. ook. Maar goed, dat was er natuurlijk een beetje ja. ingestampt door, door ouders en grootouders. En dan word je ook wel zo. Gelukkig maar. Maar goed, en ik stond aan de afwas, de vaat, met mijn moeder en het ziekenhuis belde en zei ja, het, het is zover, ze ligt op sterven. En dan ben ik uh, met mijn moeder, het was winter en het sneeuwde, met de fiets naar het ziekenhuis in, uh, in Teelt, mijn, mijn geboortestad waar ik nog woon, uh, gegaan. Mm. En ja, dan kwamen die kamer binnen en al mijn ooms en uh, tantes waren daar. Je vouwt nu je handen. Ja, dat is, omdat ik misschien een beetje zenuwachtig ben. Ik ja. ga niet aan het bidden, geen paniek. Ja, ja. Oké, okay, je komt die kamer binnen? Ja, en daar lag ze. Uh, ja, de dag voordien hadden we haar nog gezien en nog gepraat. En plots lag ze daar met, met... Achteraf moest ik vaak denken aan het bekende vers van Willem Elschot in een andere context, het huwelijk, waar hij zegt... over een, ja, een slechte relatie tussen een man en een vrouw die elkaar niet meer graag zien en hij zegt... hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard... Ik kende toen die regels niet, maar zo was het. Ze nee. keek als het ware naar de dood... of voor haar naar God op als een stervend paard. En, ja, ik ben daar ik denk twee uur geweest of zo. En toen keek mijn moeder naar mij zonder woorden... en deed ze teken dat ik beter kon weggaan. Want ik was het enige kleinkind dat daar aanwezig was... Ook heel jong, veertien. Dus mijn moeder vond dat ik er niet mocht bij zijn. Had je er eigenlijk liever bij geweest? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar goed, ik, ik verwijt mijn moeder dat absoluut niet. Zij, zij zag mij als een kind en dat was ik eigenlijk ook nog wel op mijn veertiende. Dus toen ben ik rond vier uur naar huis gegaan ja, en dan gewacht. Tot mijn moeder en vader weer thuis zouden komen. En, nou, ik was toen nog gelovig. Eigenlijk het, de laatste stuiptrekking bijna van mijn geloof vanuit een soort wanhoop dat ze toch nog beter zou worden. Dus die namiddag was echt de laatste namiddag dat ik echt aan het bidden ging als een, als een gek bijna gewoon. Hopen dat ze toch zou genezen. Maar plots besefte ik, ik keek naar buiten en het was aan het sneeuwen. En ik liet het rolluik naar beneden. En ik weet niet, misschien door die confrontatie met die plekken ja, het poëtische van die sneeuw... Ja, plots was het alsof er een soort rotsblok op mijn hoofd viel... en dacht ik... Ja, het heeft helemaal geen zin dat ik bid, ze gaat dood. En, en wat zit ik hier te doen, te smeken tot God? Wie is God? Waar is God? Wat gaat hij doen? En ik heb luid gevloekt op zijn Vlaams... Godverdomme, miljardenhondertje. En ik ging zitten en ik heb gehuild. En ja, toen besefte ik... Ik was mijn grootmoeder kwijt en, en in één klap mijn geloof. En als je moeder nou thuis zou zijn gekomen met de mededeling... zeg dat de rolluik kan weer omhoog... want morgenochtend gaat de zon schijnen en Meeme heeft zich opgericht. Ja, dat is een interessante vraag. Misschien, misschien had het had het dan nog wat langer geduurd, ja. Ik weet het niet, misschien wel. Want wij maken op een gegeven moment echt een ja. histoire... Hè, van wat we ja. meemaken... en dan, ja. dan is de anekdote bijna niet meer weg te Nu nee, mijn, ja, mijn geloof was sowieso al een tijdje aan het, uh, ja, aan het, aan het afkalven. Of... Maar het, het had misschien wat langer geduurd, ja, Martus. dat wel. Ja. Ja. Maar het was, het was er toch van gekomen, ja. Het is een bijzondere dag, hè? vandaag, 15 augustus in België. ja. Maria had een hemelopneming. Ja. Hoe is dat in Tielt? Ja, ik. Echt buiten, bedoel, op de straat of in de kerk of natuurlijk, is er een, een hoogmis en, en zijn daar mensen. Maar het is niet dat dat nu nog in die mate uh, wordt gevierd zoals vroeger, maar goed. Hoe ziet Tielt eruit? Tielt is klein en Tielt is, ja, is eigenlijk lelijk. Maar het is mijn thuis, dus daarom is het ook mooi. Waar ligt het? Het ligt in West-Vlaanderen, uh, op de grens met Oost-Vlaanderen... tussen Brugge en, en Gent. Ja, sommige ja. mensen zeggen, dan moet je nog niet doodgevonden worden. <laughs> ja, dus ik, ik, ik denk <laughs> toch vaak... Ik zeg vaak, ik vrees dat ik er wel dood ga. Dat we het ja. nog over hebben, Anne, ja. <laughs> dus wel. Um, de tegel die ligt daar eh, op het eind van de uitzending, komt daar iets moois op te staan uit jouw pen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het zou ook iets van Confucius kunnen worden, weet je wat hij heeft gezegd over lezen? Nee. Het is beter om één mijl te reizen dan duizend boeken te lezen. Ja, nou, daar ben ik het niet mee eens, denk ik. Maar jij bent toch zo van de afdeling reizen? Ik ben van beide afdelingen, maar ik geloof dat het beter is duizend boeken te lezen dan één mijl te reizen. Ja? Waarom? Omdat er volgens mij meer wijsheid zit in duizend boeken lezen en in duizenden geesten. Je verplaatsen in duizenden geesten van auteurs dan één mijl te reizen. En dan hangt het er nog vanaf wat je doet op die één mijl natuurlijk. Heb je een kater en zie je niks? Mm. Of, of ben je heel actief en zie je veel? Of, of... Maar je hebt zelfs gezegd. Ik moet naar verre einders reizen, anders tik ik. Ik moet beide doen, ja. ja. Ik moet lezen, maar ik moet ook af en toe... een ja, andere horizon verkennen. Het een kan niet zonder het ander, in mijn geval. Nou, die dualiteit van jou, dat is een ja. ander gespreksonderwerp... in ja. dit Uurtje Kunst of op Radio 1 van de NTR. Over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Anne Kramer, <laughs> Vure Tong met www ervoor Daar uh, zijn wij bereikbaar voor uw vragen en uw aantekeningen bij deze uitzending. Ja, Vuurige Tong, dat is de titel van, uh, van jouw boek. Um, en de aanblik van het, het dode lichaam van Tante Nonne, als ja. ik haar zo mag noemen. Die weekt een woede in jou los, hè, om ja. het mooi allitererend aan te halen uit het uh, persbericht. Voordat we daarover gaan, gaan, gaan praten, even vaststellen. Dit is eigenlijk een nagenoeg 100% autobiografisch boek. Ja. Niet nagenoeg, 100%. 100%. Hier staat niet een regenbui in die niet is gevallen. Precies. Gaat het echt zover? Ja, het is echt heel waarheidsgetrouw en ook heel bewust, heel eerlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan eerst nog even Tielt, waar zich dit allemaal afspeelt... wat beter in, in kaart te brengen. Wat, wat is grofweg de geschiedenis van dat dorpje? Voor zover die geschiedenis relevant is voor het boek... is het een heel... Uh katholiek dorp staat het... Het is eigenlijk een stad, maar ik noem het in mijn boek altijd een dorp dat zich stad noemt, want het is echt heel klein. Ergens in de middeleeuwen heeft die rechten van stad verworven. Als je die hebt verworven, raak je die ook niet meer kwijt. Of je nu krimpt of groeit, dan blijft het zo gewoon. <laughs> ja. Dus Tielt is niet groot. Tielt is qua centrum misschien vijf straten en dat is het. Maar geschiedenis, ja, heel katholiek. Uh, toen de socialisten uh, in de 19e eeuw, 20e eeuw, ook nog begin 20e eeuw, vanuit Gent, niet zo ver van, van waar ik woon, een kwartier, 20 minuten rijden, toen die daar echt voet aan wal proberen te krijgen, werden die in elkaar geslagen. In de centrumstraten van Tielt. En dat hadden ze nooit meegemaakt. Nee. En in de Kamer, dus Kamer en Senaat, dus in het parlement, zei een, uh, een van, uh, van onze politici dat hij dat nooit had meegemaakt en dat je in Tielt echt de ergste reactionaire mensen had. Dus dat is wel een mooie anekdote. Ja, iets later dan heb je voor de Nederlanders ongetwijfeld ook een bekend figuur, uh, kardinaal Daniels. Die nu met pensioen is, is. Ja, vonden wij lange tijd hele sympathieke uh, ja, meneer. Ja, wij ook. Ja. Een semi-progressieve ja, prelaat. Ja, ja, maar. Maar die heeft, uh, zo blijkt, heel wat kindermisbruik toegedekt. Onder meer door uh, Roger van Geluwe. Die ook een aantal jaar priester is geweest in Tielt. Kardinaal Daniels is dus ook geboren in Tielt. Eigenlijk een deelgemeente van uh, Tielt-Kanegem. Uh, dus eigenlijk is dat, dat schone katholieke orders een poel des verderfs? Ja, het maar even over. Even <laughs> verderf, ja, verderf is misschien wat te sterk uitgedrukt, maar dat rustige dorp heeft een, een heel katholieke geschiedenis. En ook als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, nogal een, een zwart, collaborerend verleden. Ja. Ja. Ja. Wat is een zwijgt- en doe-voort-cultuur? Een zwijgt- en doe-voort-cultuur, dat is één, zoals ik in mijn boek heb uh, aangegeven, is één van de uitwassen van, van de invloed de grote invloed van de kerk uh, in West-Vlaanderen vooral. Want daar is het geloof toch nog het sterkst. Limburg en West-Vlaanderen, de twee uitersten van, van België. Um, zwijgt en doe voort, maakt deel uit van de kerktorenmentaliteit. Misschien een begrip dat niet bekend is in Nederland, maar bij ons weet iedereen wat kerktorenmentaliteit is. De kerk heeft, had veel macht in Tielt West-Vlaanderen, en heeft mensen altijd opgelegd om te zwijgen, want zwijgen was de beste manier om, om, ja, om de kudde schapen zeg maar om die klein te houden en in bedwang en, en verzet was niet goed, want dan had je geen voedingsbodem voor. Dat Omwille van wat eigenlijk moest er zo gezwegen worden? Wat werd daar dan mee beschermd of zo? Ja, de status quo, die de kerk natuurlijk bestond. De kerk en de de, macht, de machthebbers in de kerk. Maar wat is het belang van een zwijgende? Bevolking. Dat hij zich niet verzet. Tegen? Tegen dat hij niet, niet wijzer wordt en dat hij niet meer op zoek gaat naar wat ook een andere waarheid kan zijn. Dus dan wil je dat ze... Misschien mogen ze dat dan wel ontdekken, maar ze mogen daar niet over praten met anderen. En ze moeten hun mening niet te luid verkondigen, want dat wordt dan bijna subversief. Ja. Dus moest, moest er gezwegen worden. En dat zit nog altijd in, in, in de West-Vlaamse mentaliteit. En, en hoe stonden jouw vader en moeder daarin? Mijn moeder uh, was wel een voorbeeld van, van zwijg en doe voor, maar ook op een heel dubbele manier. Uh, zij was niet gelovig, namelijk... Mijn vader wel. Dus ik ben geboren... Dat is overigens al opmerkelijk, want ja. heel vaak is dat nog eerder andersom. Hè? Het rationeel ja. Ja. masculine ja. versus het, ja. het, het, het, het meer ja, instinctieve ja. of emotionele feminine. Ja. Mijn moeder was niet gelovig, maar die zweeg daarover. Ik, wij wisten dat wel. Zeker toen ik, ja, toen ik acht, negen werd, wist ik wel... Ze zei, ik ga niet naar de kerk omdat ik een lage bloeddruk heb. Dat vind ik echt wel een ongelooflijk katholiek Vlaams lulsmoesje, zeg. Ja. En ik geloofde dat lang. Ja. En nu, ze was ook wel een keer... Ze heeft, ze heeft effectief een goed bloeddruk. Okay, ja, dus. ja. Maar goed, dat was natuurlijk een smoesje om niet mee, mee naar de kerk te moeten nee. gaan. Mijn vader wist dat ook. En op een bepaalde leeftijd wist ik dat ook. Maar goed, zij wilde daarover zwijgen omdat ze het beter vond om de vrede in het gezin te bewaren. Want mijn vader was wel gelovig en ze dacht, oké, okay, we gaan daar geen... Uh... En waarom mocht jij in, in dat milieu een op zichzelf toch, nou ja... best aardig, rustig, misschien zelfs wel braaf, plagerig programma... als Theo en Thea niet zien? <laughs> dat mocht een heel weinig gezinnen of kinderen o, in staat Vlaanderen. Wat was daar dan zo? scabreus aan? Ja, dat wat daar werden vieze woorden gebruikt als, als borsten en, en kut en piemel. Ja, dat... Dat was ook, daar is weg daar over. Dat, wordt ge, dat gebruik je niet. Dus ik, wij mochten daar niet naar kijken, maar naar veel verzet. Want dat was toch heel spannend, want dan waren er toch die paar uitzonderingen op school die wel naar Theo en Theo mochten kijken. En je moest er wel over kunnen meepraten. Ja, en dat was dan ook de dubbelheid van mijn moeder. Haar eigenlijk wilde ze wel dat wij daar naar, naar keken. Net zoals ze misschien ook wilde zeggen, ik ben niet gelovig en ja. die hele. Ja. Die hele God en de hemel en zo was allemaal bullshit. Maar... Nou werd jij als, als, als jong meisje wel eens op straat aangetroffen... op weg naar de bakker, met een zekere schichtigheid om jou heen. Alsof dat een helle tocht was naar de bakker. Ja, ik was heel verlegen. Ja, Dan moest ik namelijk spreken. En ik was niet gewoon om mijn mening te zeggen... want ook dat was mij vanuit thuis toch... Er werd thuis wel heel veel gepraat, zelfs over het nieuws. En we moesten elke dag naar het journaal kijken. En, en de krant lag op de ontbijttafel, dus daar werd wel gepraat. Maar er was een wereld. Er was echt een wereld, ja. Hoewel het een arbeidersgezin was, maar dat was opnieuw die dualiteit. Er was een wereld. Maar op straat echt je mening verkondigen of in discussie gaan met mensen... of heel veel gesprekken aanknopen met, met buitenstaanders, dat was voor mij nogal ongewoon. Dus ja, naar de bakker gaan... Uh, was voor mij vaak uh, een beproeving. kwam daarbij dat ik ook echt een... Ik kon de letter R niet uitspreken. Het valt nog steeds niet mee, hoor ik. <laughs> ik weet <Am>. het niet. <laughs> en uh, ja, als ik moest zeggen brood... dan kon ik die R echt niet, uh, mm. niet goed uitspreken. Dus... Maar het is lang zo gebleven, toch? Ja, ja. En ik, ik heb nog altijd... Ik, heb natuurlijk, ik zit hier, dus ik praat. En ik heb het boek geschreven, dus ik heb ook gepraat. Maar je hebt er, er, er serieus over getwijfeld... nog niet eens zo ontzettend veel jaren geleden... om, om uit het vak te stappen. Het journalistiek ja. wel, ja. ja. Waarom dan? Dat had niet met het praten te maken, maar meer met, uh, met een soort... Ja, zie, ik wilde zeggen, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Natuurlijk mag ik dat zeggen. Met een soort fake wereldje waar ik vaak moest in vertoeven en waar ik niet, uh, niet goed mee om kon Wat bedoel je met een fake wereldje? Um, ja, een bepaald soort imago moeten aanmeten waarvan blijkbaar werd verwacht dat journalisten zo moeten zijn. Het en, cynisme? Ja. ja en uh, ik, ik merkte weinig... ...authenticiteit is nu een modewoord, sorry daarvoor, maar goed, het is voor mij wel... Maar laten we, een... we zeggen, echte empathie met mensen over wie werd geschreven, werd ja. gerapporteerd... ...trof je niet veel aan in de journalistiek? Nee, het was allemaal snel, snel en hap en... Maar speelde, ik dram nog even door, ex excuus hoor... ...maar speelde toch ook niet mee dat je bijvoorbeeld het geven van lezingen oprecht eng bleef vinden? De confrontatie met zo'n zaal... Mensen die jou goed kennen, die hebben toch de indruk dat dat ook een factor was. Dat je eh, die wereld ingaan lastig bleef vinden. Ja, maar ik ben pas lezingen beginnen geven toen ik echt... Als ik bedoel het wereldje en dat ik dat vaak fake vond... dat was toen ik echt op een redactie werkte. Toen ik al lezingen gaf, had ik mijn boek over Iran geschreven... en was ik freelance. Ja. En die lezingen, en dat is tot vandaag zo, so ik doe het graag... maar er is altijd nog een factor angst. Maar dat staat nu los. Ik, ik, ik ben bewust uit de journalistiek gestop, uh, gestapt als op, om op een redactie te werken. Ja, want je hebt gewerkt onder andere bij Focus Knak. Ja, ja. En ik ben nu freelance, maar als ze me aankondigen daarnet als journalist, dan denk ik oké, okay, het klopt. Maar ik ben het. Ik ben, vroeger was ik meer journalist dan schrijfster, maar nu ben ik toch meer schrijfster dan journalist. En het is de bedoeling om helemaal als schrijfster en geen journalist meer te zijn. Ja. Laten we weer even teruggaan naar Tielt en het boek eh, Vuurige Tong... dat je eh, daaraan eh, hebt, hebt gewijd. Um, wat was nou het moment dat je besefte... ik moet over dat Tielt en over dingen die ik daar heb meegemaakt in mijn jeugd... een, een boek gaan maken? Het moment is ook uh, het concreet begin van het boek. Uh, je hebt het al aangehaald. De, het moment waarop mijn tante Nonne... mijn tante Nonne is dus een kloosterzuster... Uh, het moment waarop ik ben gaan kijken naar haar opgebaarde lichaam. Die kloosterzuster, die tante Nonne, dat was opnieuw een, een goed bewaard geheim in onze familie, waarover werd gezwegen, zwijg en doe voort. Die was tegen haar zin in het klooster gegaan. Ze had dat beloofd op het sterfbed van mijn overgrootmoeder. Uh, zij was een zeer levend, levendige, knappe vrouw die heel veel succes had bij de mannen en die er nooit aan had gedacht om in het klooster te gaan. Terwijl het goed gebruik was, of sommigen zouden zeggen fout gebruik was... dat in, in uh, katholieke Vlaamse families iemand naar het klooster ging. Iemand ging naar het klooster. Of een, of een jonge man of een jonge dame werd non of priester. En dat stond goed om een dochter te schenken aan God de Vader. En mijn overgrootmoeder lag op sterven... en had al heel vaak gevraagd aan, aan Denise, die trouwens de jongste was... dus het was haar laatste kans om zo'n dochter te hebben had al heel vaak gevraagd, Deniseke, Deniseke, jij zult toch in het klooster gaan? En Deniseke lachte en zei, helemaal niet. Maar mijn overgrootmoeder lag op sterven, tijdens het Tweede Wereldoorlog. En ze vroeg het een laatste keer en ze zei, Deniseke, je gaat dat toch voor mij doen? En ja, vanuit een soort misschien voortijdig schuldgevoel zei Deniseke moeder, letterlijk, moeder, ik ga ja. dat voor u doen. En ze ging in het klooster. Nou, nou, nou zou je kunnen zeggen, nou zou je kunnen interpreteren... zoals die grootmoeder de gevangen heeft gezet... lijkt jij haar eigenlijk vrij te hebben willen schrijven. Ja, precies. Dat heb je mooi gezien, ja. Ja, ik heb haar... Als men mij vraagt, is dit boek een aanklacht tegen de kerk... dan is dat voor een deel waar, uiteraard. Want er zit toch een zekere woede in het boek... waar je alleen het woord nou, aanklacht mee kan verbinden. Dat mag je wel zeggen. Ja. ja. Maar nog veel meer dan een aanklacht is het ook een eerbetoon... een, ja, een eerbetonende manier inderdaad om, om mijn grootmoeder, mijn groottante uh, vrij te zetten. Ja. Ja, het, het, het is een uitermate uh, pittig uh, boek, mag je wel zeggen. Uh, je hebt ook wel eens gezegd, de kerk is net zo corrupt als sommige mafiaklins. Ja. Want? Ja, die hangt aan een van leugens en... en... Het kleinhouden van mensen. En, en dat, dat kleinhouden van mensen is een vorm van intimidatie. En intimidatie is waar de maffia toch in uitblinkt. En een, een instituut zoals je eerder hebt uitgelegd dat mensen kleinhouden. Ja. Um, waarom ben je dan toch op een gegeven moment, terwijl je in Brussel werkzaam was in de journalistiek. teruggegaan naar dat tielt, wat nou juist zo'n belichaming is van dat alles? Ja, ik was weggegaan uit Tielt omdat ik genoeg uh, had van die kerktorenmentaliteit. En ik vond het allemaal toch te eng geworden en te kleingeestig en te bekrompen. En dus naar Brussel verhuisd. Maar ik woonde daar anderhalf jaar. Mm -hmm. Ja, ik miste de rust vooral. En ik miste het... klein. <lacht> Dat is toch wel opmerkelijk. Je gaat ja. naar Brussel... Ja naar het cosmopolitisme. Ja. Je wil daar uh, uitgaan, je wil daar uh, in het intellectuele discours duiken. Um, en, en wat was het dan dat terugtrok naar Tielt? De rust, maar misschien nog meer dan de rust. Het besef dat deelnemen aan dat intellectuele discours, wat ik belangrijk vond, in een wereldstad wonen. Vanuit overtuiging toch dat ik daardoor één, een beter schrijver zou worden en twee, ook een beter mens, want een, een ruimere horizon hebben, ben ik toch tot het besef gekomen, eigenlijk concreet tijdens een receptie voor mijn werk, waar mensen echt neerbuigend tegen mij begonnen te praten over Tiel, ze zeiden, oh je, bent, je woont nu in Brussel, ik was plots one of the gang en mm. ik werd bekeken als een effectief als een beter mens, omdat ik in Brussel woonde... en plots werd heel openlijk gelachen met Tielt. Dingen als, ja, het is toch die streek waar zoveel varkens zijn... en voel je je niet bevrijd? En op dat moment dat die kritiek begon te komen... dacht ik, wat een boeje toch ook van mezelf... om te denken dat de plek waar ik ertoe woon als schrijver... er eigenlijk toe doet. Je kunt wel weggaan uit Tielt, maar je krijgt Tielt niet weg... Uit degene die daar vandaan komt. Precies, ja. Misschien wil je even een stukje voorlezen. Hier. Ik begin met dit blauwe haakje uh, op pagina 137... over hoe je er als meisje bij zat als je je tot God wende. Toch moest en zou ik bidden voor ik de nacht inging. Als ik het niet deed, omdat ik, omdat ik echt te moe was... kroop ik met tegenzin het bed uit en knielde ik vijf keer voor het kruisbeeld wat mij pijnlijke knieën gaf, omdat de oude planken van de vloer op mijn kamer niet allemaal even vlak waren. Knielen, opstaan, knielen, opstaan en de beweging mooi en volledig uitvoeren. Indien niet goed uitgevoerd, moest ik het opnieuw doen. Toen in de lente van dat jaar Mimi voor een kleine ingreep in het ziekenhuis werd opgenomen, knielde ik de nacht voor haar operatie zo vaak dat mijn knieën kapot waren en ik uiteindelijk huilend van wanhoop in slaap viel, beseffend dat er iets mis was met mijn gedrag, maar nog te angstig om het roer om te keren. Bidden en vooral het niet doen was een dwangneurose geworden. Met hetzelfde dwangneurotische gevoel liep ik dat jaar voor het laatst mee in de kruisweg die op Goede Vrijdag door de straten van Til trok. Ik had het sinds mijn eerste communie elk jaar gedaan met vader en zus die intussen al 17 was geworden en weigerde nog langer mee te gaan. Mijn vader verplichtte me niet, maar zei dat het leuker was om met twee te gaan. Dus ik ging mee om hem een plezier te doen en vooral mijn eigen schuldgevoel te slim af te zijn. Maar die laatste keer schaamde ik me dood toen we met zo'n honderd man de kruis wegliepen. Mijn vader verstopte zich zoals altijd wat achterin, omdat hem dan niet zou worden gevraagd het kruis te dragen, want dat ging een stap te ver. Vooraan in de stoet reed een witte Volkswagen van de Zusters van het Geloof... waarop een luidspreker was gemonteerd. En daaruit klonk de leidensweg van Jezus, Jezus zoals die in de Bijbel stond beschreven. Maar ik kon niet langer genieten van het trillerverhaal van Jezus aan het kruis. Ik kon alleen maar spieden naar de mensen langs de kant van de weg... van wie sommigen mij met een vreemde blik aanstaarden. Ja, aan de kramer las vooruitvuurige tong... Um, en zij is de gast bij Kunsthof vanavond op één uh, van de NTR. Uh, Anne, je uh, bent naar Brussel gegaan. Je, je, je kwam daar tot de vaststelling, ik moet terug naar Tielt. Ook al verafschuw ik heel veel uh, dat ja. daar mijn vorm heeft gegeven. Bijvoorbeeld dit soort dingen. Ja. Die atmosfeer van het uh, katholicisme. En dan is er, terwijl je terug gaat naar Tielt... en daar hebben we weer die dualiteit, ook uh, een, een definitieve afrekening. Want jij wil wel terug naar Tielt, maar je wil niet terug naar het katholicisme. Ja, precies. Dat ja, helemaal niet. Dat ja, voor goed. alle duidelijkheid. Dus daarom ja. kwam dit boek. Uit. Ja, het is een soort van totale uh, omkering, uh, eigenlijk. Uh, want je noemt jezelf, dacht ik, atheïst. Absoluut. Ja. Ja, absolute, dat zijn ook horen, Absoluut. die horen daarbij ja. bij uh, absolute. Um, en dat is op zichzelf ook weer uh, opmerkelijk. Want. Uh, jij zal denk ik de laatste zijn om te ontkennen dat uh, zo'n beginsel als uh, wat gij niet wilt, dat u geschiet. En behandelen anders zoals je zelf behandeld wil worden, dat dat niet toevallig de kern is van heel veel levensbeschouwingen. Mm -hmm. In hoeverre onderschrijf je dat nog? Ik onderschrijf dat zeker, maar ik weet niet, natuurlijk is dat de kern van heel veel levensbeschouwing. Maar de bewering van heel veel katholieken of gelovigen, dat we die. Waarden en normen om een, om een modewoord te gebruiken. Dat we die niet zouden hebben als er geen geloof was, dat geloof ik niet. Nee. nee. Oké, okay. dus jij zegt uh, dat is van waarde voor mij, maar de vorm die daarvoor wordt gekozen, uh, de, de krachtige dogmatische vorm die godsdienst heet, de katholieke godsdienst, die is verder van mij. Ja, zeker is dat van waarde, maar ik denk vaak aan wat Walschap, Gerard Walschap was een schrijver die zich decennia geleden in Vlaanderen heel erg tegen het katholicisme heeft verzet. En hij zei in Salut en Merci, een heel bekend uh, boek van hem, hij zei, je zit beter af zonder God dan met hem, met hem. En die mens die God links laat liggen, die lijkt meer op hem dan diegene die God ja, altijd aan ja, zijn zijde paradox. wil. Ja. Ja, ja. En als mensen nou tegen jou zeggen, ja maar door niet uh, te kiezen voor de positie agnost, ik weet het niet... maar voor de positie uh, atheist word je eigenlijk een omgekeerde godsdienstige. Wat, wat zeg jij dan terug? Ja, agnosten, dat is onzin. Dan... <laughs> Oké, okay, dat is heel overzichtelijk. Is onzin. Ja, ja dan, dan heb ik denk ik nog meer... Respect is misschien te sterk uitgedrukt... maar heb ik meer waardering voor mensen die gelovig zijn dan voor agnosten. Kies dan iets, geloof dan... Ja. Een leefvernaar of geloof dan niet en blijf bij je standpunt. Maar zeggen, ik weet het niet, dat is mij te gemakkelijk. Maar ja, Laat ik daar iets tegenover uh, plaatsen. De, de Amerikaanse wiskundige en um, uh, natuurkundige Richard Feynman... De, dubbel uh, Nobelprijswinnaar, inmiddels overleden... die zei, geen enkele zichzelf respecterende intellectueel... Uh, mag zichzelf serieus nemen als hij um, niet durft te onderzoeken of God uh, bestaat zolang wij niet kunnen bewijzen dat hij niet bestaat. Ja. Als wij dat niet kunnen bewijzen... moeten wij de intellectuele optie serieus in ogen nemen. Anders deug je niet als uh, zorgvuldig... Ja, maar wat is dat dat, dat uh, niet dat kunnen bewijzen? Hij zegt, uh, zolang wij niet kunnen vaststellen dat het anders zit definitief kunnen bewijzen dat het anders zit... moeten we uh, voor die zelfs met theoretische mogelijkheid openstaan. Ja, dat is... Dat is bijna een drogredenering, vind ik. Het is moeilijk uit te leggen, want ik, ik denk dat ik daar langer moet over nadenken... dan hier op een paar seconden. Dan gaan we naar de virus, <laughs> Oké. Okay. Maar ik hou het kort hoor, want er staan er maar twee en ze staan allebei bre bij Breda. Op de A27 vanuit Gorkum, voor het knooppunt sint Annabos, 2 kilometer. En de A58 Tilburg-Breda, daar staat dus een Ulvenhout en Knooppunt Galder 2 kilometer. NTR brengt cultuur elke dag. Anne Kramer is overgekomen uit Tielt in uh, Vlaanderen om te spreken over haar boek uh, Vuurige Ton. Um, Anne Vuurige Ton is autobiografisch, uh, uh, gaat over. Die vermalendijde Vlaamse katholieke jeugd van jou... is 100% waar, zeg je. Wat vond je van de reacties van de mensen in Tielt? Hebben die dat ook zo ervaren? Zo zit het, zo was het. De reacties waren uiteraard verdeeld. Degenen die katholiek waren, waren er niet altijd blij mee. Maar toch ben ik echt aangenaam verrast door de reacties... Ik uh, signeerde in standaard boekhandel en ik was eerlijk gezegd wat bang. Het boek was twee dagen uit en ik dacht straks word ik hier gelincht of zo. Maar heel veel mensen kwamen naar mij toe en vooral ouder mensen heel opvallend. Opnieuw was het de mentaliteit van zwijgt en doe voort, maar die kwamen echt bijna in mijn oor fluisteren. Schouderklopje, je hebt dat goed gedaan. Yeah, yeah. En wij hadden dat al langer willen zeggen. Dus dan was ik toch wel ontroerd. Het gevoel, ik had dan toch het gevoel dat ik voor hen een soort... Spreekbeus was. En dat is dan misschien wel de missionaris en mee. Misschien viel het ook wel mee. Er was één venijnige recensie naast heel veel lof. Laten we dat even vooropstellen. Uh, een recensent die zei: Nou ja, goed, het is uh, uh, nou niet wat je noemt een schotschrift. Hè? Uh, de openingspagina's wekken nog de indruk dat er ja. een volbloed abstracte vertelling is. waarin uh, journalistiek realistisch wordt afgerekend met dat uh, katholicisme. Um, maar de wraakgodin blijkt gewoon een verongelijkt meisje uit wiel te zijn. En de dienaren van God komen er met een brisping vanaf. Ja, dat is de recensie uit NRC. De, ja, inderdaad de enige echt negatieve recensie waar ik heel kwaad voor was. hoe dat. maar je lacht. Dus het ja, is verwerkt. Ja, maar goed, intussen is het verwerkt. Ja, maar ja, dat hoort erbij. En, en je denkt natuurlijk ook na over zulke dingen. Wat, wat, dacht, wat, je mee, dan? wat dacht je dan? Ik dacht toen dat, dat er toch een verschil is in... in Visie op dit soort boeken en meningen in Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen krijg ik heel vaak te horen dat ik, dat ik te hard ben. En dan komt er zo'n heel vervelend zinnetje bij voor een vrouw. Ja, ja, ja. Ik had een journalist die tegen me zei, die me interviewde en op het einde van het gesprek zei... Toen het de, de Voice Recorder afstond, zei... Mag ik je een tip geven voor je toekomst van je werk? Ik zou toch een beetje minder hard zijn, want dat is niet schoon voor een vrouw. Is dit nou een cultuurverschil, toch? voor ja, zeker. Voorbij hè? de ja. Frensplaats. Ja. In Nederland, zoals in de NRC staat, zeggen ze dat het best nog harder kon zijn. Ja zeker een cultuurverschil. Ja, Nederlanders zeggen gewoon vaker hun mening. Ik Misschien is dat begonnen toen jullie protestants werden. <laughs> Ik onderbrak je even. Je begon aan de zin, ja maar... Je wilde nog iets anders zeggen. Ja, over, over die hardheid dat die journalist zei... Hij zei... Ik zou zachter zijn, want dat zou je werk niet ten Goed komen, zeker voor een vrouw. Hmm, hmm. Dus Tom Lanois mag heel kwaad zijn. Ja, en dan Brusselmans mag iedereen uitschelden zonder dat hij daar echt een, een intellectuele reden voor heeft. Die, die gaat gewoon op uitrekken, weet ik veel. Maar, maar een vrouw die gaat schelden, die, ja. die heeft ofwel een trauma... Of, of die is psychologisch niet helemaal in orde. Nou heeft Herman Brussemans ook bij mijn weten... vorige week in HP De Tijd gezegd... over 50 jaar hebben alle mannen tieten... <lacht> Uh, dus dan is dat geslachtsverschil ook weer weg. Ja. Uh, door al dat uh, afval, oestrogenen en zo uh, in het drinkwater... Uh, zijn we op een dag allemaal vrouw, volgens Herman. Goed, hij schrijft fictie. Ja? Laten we het haar ophouden. Uh, Ander Kamer, jij, jij blogt ook. Uh, je bent betrokken bij een nieuwsite over Iran. Ja. Uh, laten we eerst even kijken naar de interessante link tussen Tielt... en dit boek uh, over het katholicisme en Iran. Natuurlijk allebei vormen van uh, religieuze onvrijheid. Ja. Ja, mensen zeggen me soms: hoe ben je in godsnaam bij eerst een boek over Iran en dan een boek over teelt gekomen? Wel, eigenlijk zijn die twee boeken, eigenlijk gaan ze over hetzelfde. Maar... Iran en teelt is een goed huwelijk? Ja, het, beide boeken gaan over een, of beide boeken zijn een pleidooi voor vrijheid van denken, en een aanval tegen elke bevolking van het denken door religie. En in Iran is dat natuurlijk in, in veel grotere mate nog aanwezig uh, dan in Tielt. In Iran is het islam. Uh, in West-Vlaanderen uh, was het vroeger heel sterk, katholicisme. Is het vandaag nog aanwezig in die mentaliteit. Dus zo los van religie nou, als we te zijn, zijn we niet, denk ik. Jij publiceerde het boek Duizend en één Dromen. Een reis langs de trans-Iraanse spoorlijn hè, in 2010. Ja. Uh, en daarvoor ben je materiaal gaan verzamelen aan de vooravond van de verkiezingen. Ja. Hoe lag Iran er toen bij? Ik ben daar aangekomen begin juni 2009, dus twee weken voor de presidentsverkiezingen. Iran lag er ontzettend veel beloven bij. Iedereen ging ervan uit dat Ahmadinejad, de conservatieve presidentskandidaat, zittende president, dat hij zou verliezen. En dat de hervormingsgezinde Man Mousavi dat hij zou winnen. En dat dacht ik ook. En dat dachten alle journalisten die daar waren. Want... En je dacht, uh, ik ga lekker uh, drie maanden in dat uh, aankomend daar, vrije ja. Iran uh, en ik reizen. Ging, ik ging daar drie maanden met mijn fotograaf reizen. En, en ja, laten zien hoe dat land in, in de nadagen van, van die overwinning van Mousavi, hoe dat land zou evolueren. Maar het is natuurlijk helemaal anders uitgedraaid. Tot onze verbazing. Tot de verbazing van Iraniërs en de internationale gemeenschap... Is er fraude gepleegd bij de presidentsverkiezingen? En we zien nog steeds he, de bloedige beelden steeds, van, ja. van het protest op ons netvlies. Met dat uh, roemruchte uh, filmpje op YouTube van een uh, stervend iemand uh, in ja. de straat. Um, jouw reis werd ook heel veel korter dan je aanvankelijk had gepland. Ja, de reis is, heeft drie weken geduurd in plaats van drie maanden. Bij. Uh, toch nog waren wij ongeveer de laatste westerse journalisten die daar waren, omdat op het moment van de grote rellen in Teheran waren wij in het zuiden. Wij zijn namelijk het land rondgereisd per trein. Wij waren in de havenstad Bandarabas toen, toen op 15 juni ongeveer grote rellen in Teheran uitbraken. Dus het regime heeft ons, ik denk, vaak vergeten. Dat geloof ik niet, maar... Die hebben gedacht, ja, ze zijn ver weg. Duizenden kilometers in het zuiden waar de protesten niet zo sterk waren. Nog niet. Dus ze hebben mij toch nog uh, een goede week uh, na die protesten... ...verslag kunnen uitbrengen voor... De... En wat is nou het belangrijkste dat jij af hebt gedaan in jouw boek... ...aan het clichébeeld dat wij van Iran hebben? Dat alle Iraniërs uh, bebaarde mannen of vrouwen in zwarte chador zijn... ...die allemaal overtuigd... ...moslim zijn en dat die niets met het Westen hebben... ...en dat die tijdens het vrijdaggebed graag uh, staan te skanderen dood aan Amerika. Hoe is het dan wel? Ik heb nergens zoveel atheisten ontmoet als in Iran. <laughs> in ieder geval <laughs> ja, meer dan in Tielt. <laughs> ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, precies. En mijn, mijn Iraanse vrienden in Nederland en België... zijn ook echt veel atheïstischer nog dan ik. Die gaan daar veel harder tegenin, uiteraard. Ja. Maar ik heb echt ontmoetingen gehad waarvan ik nooit had gedacht. Noem maar één. Zelfs... Eén was uh, in Arak, uh, de stad uh, waar een kerncentrale uh, werd, wordt gebouwd. We um, stonden gewoon op een soort marktje in Arak. En er kwam een jongeman naar mij. Die zag natuurlijk dat wij westers waren. en Die begon te praten... En die riep, het was, dat was wel voor de verkiezingen moet ik eraan toevoegen, maar die riep heel luid, fuck Khomeini, fuck Allah, fuck de Koran. Ja, en mm -hmm. er liepen mensen rond hem, vooral jongeren, en sommigen kwamen er gewoon en bij staan en, en ze deden lekker mee. <laughs> ja, ja. Ja. Dus zelfs met mijn... Toch toen al jarenlange achtergrond over Iran, heel veel over gelezen. En ik wist dat ons beeld nogal cliché was, maar dat verwacht je nee, niet. Nee, nou, ik zou ook zeggen, ga even naar de, naar de, naar de bioscopen... waar de schitterende film A Separation, A separation uh, draait ja. over een scheiding in het Iran uh, van nu. Dan krijg je ook even een paar andere uh, beelden te zien dan, uh, dan je zou verwachten. Wat is dat nou voor site die jij runt? Ik... Ik run hem deels, niet, niet alleen, maar ik ben Engelse, uh, English editor, zoals het heet van die site. Het is een site, uh, Tehran Review, teheranreview.net, even reclame maken. Ja, doe dat. Ja. Het uh, is een Farsi-Engelse website, dus wij brengen artikelen, vooral opiniestukken, zowel in het Farsi als in het Engels. Soms zijn dat vertalingen van, van de stukken onderling. Vaak staan ze ook op zich, zonder vertaling. En onze bedoeling is vooral om, ja, die site pleit voor de groene beweging in Iran, zoals die heet, voor hervorming in Iran. En is om, een, om aan een internationaal publiek te laten zien wat er gebeurt in Iran. Nou zei je eerder in de uitzending al, misschien ben ik missionaris geworden, anti-missionaris als het gaat om Tielt en het katholicisme. En, en hier missionaris van de, van de progressieve Iraanse ja, zaken. Ja. Want het is er, denk ik, nogal wat... om, om hoe, hoeveel procent van je tijd wel niet aan een Iran-site ja, te besteden. Veel, ja. Drie berichten per dag maak je? Ja, Nieuws, drie nieuwsberichten per dag brengt, breng ik en de Farsi-editor ook. Maar daarnaast ben ik toch nog heel veel bezig met Iran. Het is geen werk voor mij, maar eigenlijk is niets wat ik doe werk... dus ik prijs me heel gelukkig. Um, een soort van passie... Het is echt een passie, ja. Iran is. wat heeft jou dan zo diep geraakt dat je naar terugkomst van een journalistieke reis, die ook maar naar Tibet had kunnen gaan ja, of naar Bolivia? Ja, het was er vooral. Ik, ik, ik denk. Mijn uitgever zei een keer tegen mij: er zit een oude geest in jou, hoewel je pas dertig bent. En ik had ik daar had wel al over nagedacht, maar het voor mezelf nog nooit in die bewoordingen gezegd. En ik dacht: ja, hij heeft gelijk. En. Iran past bij die oude geest, Perzië. En als nou een amateur Freudiaan zou zeggen... ja, maar eigenlijk help je die Iranese ook... of probeer je dat te doen, althans... om zich te bevrijden van Tielt en het katholicisme? Ja, dan kan, dan kan die Freudiaan gelijk hebben, denk ik. Want het is toch een fantastische parallel? Ja, ja. Ja, dat is waar. En waar moet dat dan toe leiden? Want als je nu dat Iran ziet... dan word je daar helemaal niet vrolijk van natuurlijk. Ik bedoel, het is schrijven tegen ja, de bierkaai. Om het een beetje wonderlijk te doen. Daar ben ik het niet helemaal doen. mee eens. Dat is opnieuw nogal het, het eenzijdige beeld dat we hier hebben. Natuurlijk, het gaat niet, niet zo goed in Iran. Maar er zijn ook heel veel positieve signalen. Binnen het regime is er ontzettend veel strijd... tussen Ahmadinejad en het parlement... tussen Khomeini, uh, tussen Khamenei en... En Ahmadinejad en zo verder. Heel veel voormalig conservatieve ayatollahs of geestelijken verzetten zich tegen de opperste leider. En zo heb je wel meer van die signalen die hier niet zo gecapteerd worden, maar die toch wijzen op een, op een mm. beginnende afbrokkeling van dat systeem. Ik geloof niet dat er een Arabische lente, een Persische lente komt in Iran, want volgens mij zijn Iraniërs als de dood voor een tweede revolutie. Ze ja. hebben namelijk een revolutie gehad en die heeft het allemaal veel erger gemaakt. Maar ik zie toch het begin van een evolutie... die volgens mij de goede kant op gaat. We zijn er nog niet, maar... Je hebt ook een, een, een heel mooie uh, klassiek-Persische vertelling vertaald. Hè? Het ja. kleine zwarte visje. Ja. Waar gaat dat verhaal over? Het verhaal gaat dus over een klein zwart visje... dat in een beek woont en... Uh, ...samen met zijn moeder en een aantal andere vissen. En het visje is benieuwd naar de zee en zegt op een dag tegen zijn moeder... ...mama, ik wil de zee zien en ik ben het beu om in deze beek te leven. En de moeder zegt, uh, ja, dat moet je niet doen. Ik ben vroeger ook wel benieuwd geweest naar waar het einde <lacht> ja. van, de, van de beek is... ...maar dat leidt gewoon nergens toe. Blijf je maar gewoon waar je bent... En dan komt de buurvrouw mee discussiëren en die zegt uiteraard ook, blijf bij ons, want hier is het veilig en de wereld daarbuiten is gevaarlijk. Maar toch vertrekt het visje en gaat op pad op zoek naar, eh, naar de grote zee. Ja. En dan? Ja, het einde verklap ik niet. Het komt, <laughs> hoewel het een open einde is, maar... Uh, <laughs> hoek, hoek. Het, komt, het komt heel veel gevaarlijke dingen tegen, zoals een kikker en een, en een pelikaan. Wow. Die, hebben ja. een, die allemaal gevaarlijk zijn, maar ook andere dieren die het visje willen helpen. Hoe kunnen wij het lezen? Hoe bedoel je? Nou, het schijnt toch uh, ook, ook te zijn verschenen, meen ik ergens, het kleine zwarte Ja, vissen. het is verschenen een maand geleden. Ik heb het vertaald uit het Persisch... Uh, ja, het is te koop in de winkel en het is geïllustreerd, uh, ja, er zijn tekeningen, zwart-wit tekeningen bij. Het is een kinderverhaal dat in de jaren zestig werd geschreven in Iran door iemand die zich verzette tegen het regime van de dat? Samad Behrangi. Mm -hmm. Maar het is ook een verhaal dat perfect door volwassenen kan worden gelezen. Want uiteraard, als je me hoort vertellen waarover het gaat, het is een allegorie voor vrijheid, voor de strijd voor ja. vrijheid. Je hebt het uh, opgedragen, de vertaling van het boekje, aan Farzad Kamangar. Wie was ja. dat? Dat is een uh, Koerdische jongeman die uh, vorig jaar is opgehangen uh, door het regime. Omdat hij lid was van de Koerdische partij waar, uh, waar het regime zich... Ja, die, dat uiteraard, die, die daar heel erg tegen is, tegen die partij. Deze dagen zijn er trouwens heel veel uh, wrijvingen tussen die partij en het regime en, en zijn er mensen vermoord. En Kamengar was ook een leraar. Hè? En was ook een leraar, net zoals Samad Behrangi, uh, die ja, die kinderen het concept vrijheid en zo wilde bijbrengen. En hij is samen met, uh, met vier andere Koerden in zijn opgang vorig jaar. En ik was toen net begonnen met die vertaling. Ja. ja. Jij uh, vindt ook nog tijd om naast het werken aan verschillende boeken en het bijhouden van de, uh, de site over uh, Iran. Uh, tweemaal in de week, sinds kort uh, een column te schrijven, de morgen. Hè? Eenmaal week. Of één week, keer ja. in de week, je hebt er tot nu toe twee keer. Ik geschreven, heb er twee geschreven dat ben zeggen, ja. pas um, Ik zal een stuk citeren uit de eerste column. Degene die me de blik op ernstig en oneindig zeggen dat ze schrijver willen worden, kan ik nooit serieus nemen. Geef mij dan maar de mensen die schrijvers zijn... zonder dat ze het zelf beseffen. Nee, mijn vader. Jarenlang heb ik me afgevraagd van wie ik de gave van het woord kreeg. Want mijn vader was geen schrijver, maar arbeider. Toen ik op een dag een opstel van hem uit een vergeelde doos opdiste... werd me alles duidelijk. Meer dan veertig jaar later is mijn vader nog altijd schrijver. Maar hij weet het niet. Schrijven, boeken. He, daar zet je al heel snel de toon. Ja. Uh, wat, wat, wat is voor jou de, de, de grote aantrekkingskracht van dat schrijven, van, van die boeken... waarvan je aanvankelijk helemaal niet dacht dat je erin zou eindigen? In de eerste plaats... een paar dagen geleden zet ik op Facebook een citaat... waar ik nu moet aan denken van Godfried Boomans, die zei... Wantrouw elke drijfveer tot schrijven behalve de vreugde van het formuleren. En dat is het precies. <laughs> en in die in... zin zelf zit het geheim al. Ergens, ja, he? ja. Die reflecteert in de eerste dat, ja. plaats natuurlijk de vreugde van het formuleren. Er ja. is niets wat me zo'n voldaan bevredigend gevoel kan geven als daar achter die computer zitten En voelen dat vooral het ritme van die zinnen klopt. Daarnaast, ja uiteraard, je vertelt iets over jezelf, maar je, ho je hoopt ook... Dat is ook toch de voorwaarde als ik aan een boek begin. Ik denk dat ik wel vaker autobiografisch zal schrijven. Maar dat mag niet alleen over mezelf gaan. Dat verhaal moet ook iets vertellen over de wereld waarin we leven. En, en, de, en dan uh, is natuurlijk een bijzonder uh, voor de hand liggend uh, onderwerp... Uh, een zijngever van een wielerwedstrijd. Ja. Wat is een zijngever van een <laughs> wielerwedstrijd? Daar gaat mijn uh, volgende boek over. Een zijngever is, is bijna Vlaams erfgoed. Dat is... Een vaak oude man, meestal oude man, want jonge mensen willen dat niet meer doen, die op elk kruispunt uh, tijdens een wielerwedstrijd uh, daar uren staat, in weer en wind, die heeft een soort signaalbordje vast en een, en een rode vlag. En een gele ik, de kleuren, ik moet het allemaal nog even, <laughs> nog even goed onderzoeken. Maar die zorgt dus voor een veilige doorgang van die wielerwedstrijd en houdt het verkeer tegen op het moment dat die wielerwedstrijd passeert. Ja. En ik schrijf daar een novelle over, omdat die scènegever voor mij een, een heel sterk symbool is van, van een Vlaanderen dat was en binnenkort niet meer zal zijn. En ja. het is ook een symbool van, van stilte en rust en daarvan genieten, want die man staat daar soms uren. In ruil voor uh, 10 euro en vijf drankbonnetjes. Vijf drankbonnetjes, ja. En die koers... Dat verandert steeds maar. Ieder jaar iedereen heeft iedereen andere truitjes. Koers wordt ook. Het was oorspronkelijk een heel Vlaams gebeuren, maar nu gaan ze koersen in Dubai en Qatar. Dus Koers is, is echt een symbool voor verandering en, en de steeds voortenderende tijd. En die zijngever blijft ja. gewoon. En die zijngever in mijn boek is een oude man die dat al zijn hele leven doet. Het is opvallend dat je dus opnieuw, hè, net als in Vurige Tongen, een stuk van het verleden pakt en een vertaling zoekt hè, naar het nu. Um, wat, wat is uh, die, die lading met betrekking tot het nu... die zo'n verhaal over de seingever... Hè, een verhaal dat zich afspeelt in de vier uur van de wedstrijd... Hè, kan behelzen? Daar zal waarschijnlijk een kritiek op zitten... In, net in, een kritiek op die steeds voortgaande verandering... waar ik het waarschijnlijk ook wel moeilijk mee heb. Opnieuw dubbel. Want spreken tegen het katholicisme... is spreken voor verandering. Maar tegelijk... ja, tegelijk heb ik wel nostalgie... naar een, naar een soort jaren 50 tijd. Die ja, niet... ik, ja, ik dacht... ze is of dubbel verlangend... naar de toekomst en naar het verleden... of ze is gewoon schizofreen. <lacht> Jij ja, mag kiezen, Anne. Ik kies ja, voor schizofreen. Ja, toch? Ja. ja. <laughs> Waarom dat? Ja, ik weet het niet. Het is maar zelfs jouw snap een... snappen daar niets van. Dat weet je, ja. Een misschien... goede vriendin van je die, die zegt ook, ja, het is wonderlijk aan haar. Ja, alles, dat is waar. Als ik hier in Amsterdam liep daarnet, dan, dan ben ik eerst heel blij en denk ik, wat doe ik eigenlijk in, in teelt? Maar dan loop ik hier een paar uur en dan wordt het toch druk en dan verlang ik echt naar, ja. naar huis. Maar ik weet, als ik vanavond thuis kom, dat ik na een paar dagen... Ja, het is een eeuwig, nee, en weer geslingerd een eeuwig conflict. Worden maar dat betekent niet dat ik ongelukkig ben. Ik ben nu eenmaal zo en ik heb toch een weg gevonden om daarmee om te gaan... door er een boek over te schrijven. bijvoorbeeld. Ja, ik koester die goudmijn. Uh, dat, dat zou ik zeker doen. En uh, die mensen die jou goed kennen, die zeggen ook... tegelijkertijd zie je bij An dat zij, um, hoe behoudend dan misschien... Uh, aan de ene kant ook, een ontstellende strever is. Ja. Ja. Wat, wat is dat dan? Strever zijn in jouw geval? Wat wil je? Ik wil de beste zijn. Ja. <laughs> ja. En dat zegt een, een ex-katholiek Vlaams meisje. Ja. Dat is heel onkatholiek, ja. Dat, dat zou wel mijn ultieme overwinning op het katholicisme zijn... dat ik dat durf te zeggen. Ik wil de beste zijn. Daarom heb ik niet gezegd dat ik ook effectief geloof... dat ik dat zal worden, nee. maar ik streef er wel naar. Nou, mensen om je heen, ik zie het hier maar weer... die zeggen ook toch wel van, nou ja... Dimitri van Reuls, daar wil ze toch wel overheen. Ja. <lacht> ja maar die man heeft, geloof ik, al vier grote literaire prijzen gewonnen. Ja, goed. Ja. Hey, het is zijn zevende boek of zo. Dit ja. is mijn debuut, Dus ik heb nog een weg af te leggen, uiteraard. Maar <lacht> maar wat... Ik weet dat het gevaarlijk en ook arrogant is om dat te zeggen. Ik zeg dat bewust. Ik, ik, ik streef ernaar om de beste te zijn. Voor minder moet je het niet doen. Dat wat moet toch op je... zijn minst het streven wat zijn. Wat denk je dat je misschien al beter kunt dan? Hè? Ik ben... Of dat beter is, weet ik niet. Maar ik ben minder cynisch. Het is heel cynisch in hoe hij omgaat met... Eigenlijk is, ons de is vissen we in dezelfde vijver. Hij ja. is, komt ook uit een arbeidersmilieu, zei het, dat het in zijn geval nogal marginaal was, wat het bij mij niet was. Maar het is toch geschreven op een zeer ja, cynisch leunend aan het sarcastische toontje. Toch vaak iets spottends met, met de gewone man. Dus misschien makkelijker dat, dan empathie hebben met... Dat is zeker makkelijker, ja. Dat is een toekomst toontje van een redenrijker soms. Zo'n soort truc. Dimitri je. hallo Dimitri Verhuls, bel even in. Ja. Nee, ik waardeer hem zeer. Laat, ja, nee, zou ik hem zeggen. Nee, op, ik vind hem een zeer goede schrijver. Maar het is niet mijn toon. Het zijn wel mijn onderwerpen, maar het is niet mijn toon. Als ik over de gewone man schrijf, dat is echt het milieu waaruit, waaruit ik kom en waar, waar ik me nog heel vaak beweeg. Ik ben niet cynisch. Als je... Als je cynisch zou zijn, ga je niet inderdaad als een soort missionaris schrijven over Iran. Ik, ik ben meer een soort waalschap, Grote dingen doen en volkeren bekeren. En dat, God, dat is... die zijn bijna nooit getrouwd. hè? is <laughs> met de liefde? De boeken gaan voor. De boeken gegeven. gaan voor? Ja, dat zie ik. Ik ben niet cynisch. Dat is een bewuste, bijna bewuste keuze, ja. Kun je dat besluiten? Kun je zeggen, ik ontsla mij van de liefde... Uh, want ik stort mij in de boeken? Ik, ik, ik, zou, nee, zou ik dat kan je dat kan zo niet zeggen, natuurlijk. Maar je moet uiteraard wel voor een deel... zoals het cliché heet, je moet je openstellen daarvoor. En ik merk bij mezelf... Misschien is dat niet goed, dat weet ik niet. Maar het is nu eenmaal zoals ik op dit moment ben. Ik merk dat ik me daar niet echt voor openstel... Hmm. Omdat, hmm. omdat ik weet dat het me zou... Hmm. En denk je dat een, een, een man eventueel dat schrijven zou bedreigen dan? Ja, ik vrees daar... Die man misschien niet, maar ik zou dan meer een bedreiging zijn voor mijn eigen schrijven. Omdat ik zo passioneel als ik ben met Iran en, en, en met mijn droom om, om van dit schrijven iets te maken... zo passioneel ben ik ook in de liefde. En ik wil nu even er volledig voor gaan en, en me hierop concentreren. Maar jouw, jouw ouders leven nog? Ja. Ja. Uh, die komen uit dat katholieke slag, ook al geloofde je moeder dan niet. En die, ja, die zullen misschien toch ook wel denken, laat, laat die dochter van ons een fijne relatie vinden. Ja, misschien. Dat, maar dat, dat hadden ze vroeger meer dan nu. Die angstigheid. Ja, vroeger was er gewoon een, een complete angst of eerder wantrouwen voor... Het feit dat ik schrijver wilde worden nu, vooral die column in de morgen, was een soort keerpunt voor hen. En nu leest je moeder zelfs Hugo Claus? Ja, ja. <laughs> Ze heeft de, de geruchten in een onvoltooid verleden gelezen. Ik wist dat er een lezer in haar zat. En dan ja, ben ik ook een missionaris om mijn moeder nou, te volgen. De missionaris brengt de doelen door... wel dichterbij uh, vanavond, hoor ik. <laughs> mijn vader moet nog volgen, maar die doet meestal nee. ook wat mijn moeder doet. Dus dat komt wel. Um, Anderkamer, Kamer, denk even na over het woord voor de wereld. dat je nog uh, aan uh, de luisteraars van Kunsthof moet meedelen. Ik vermeld ondertussen even dat na achter uh, twee dingen te beluisteren is. Dan is min John Faber te gast in de zomerserie met recht van spreken. Hij vertelt over hoe hij zag dat de oorlog zijn familie ontwrichtte. En hij vertelt ook over zijn strijd voor vrede. Weet u dat nog wel? Kruisraketten. Toen was min John Faber de grote man. Ik geloof 750.000 mensen in Den Haag... die tegen de cruise missiles demonstreerden. Opgezweept door min John Faber. Aan de kramer, wat komt er op de tegel? Dus het moet een soort wijsheid zijn. Een soort wijsheid. Spreek en doe voort. <laughs> We zijn weer terug <totst> in Tielt, hè? Ja, ja. ja, uiteraard. Ik dank je hartelijk. <totst> Dank mevrouw de Kamer, dit was aflevering Laat me nadenken. 2330, jawel, 2330. Morgen reizen wij met journalist Sietse van der Hoek door Groningen. Tot dan. Radio 1. E. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten, anderhalf uur lang.